Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. Met straks in het NWS Radio 1-journaal hoort u wat de curatoren van Owat kunnen betekenen voor klanten en personeel. En de zuilwereld is er nog vol van de comeback van de Amerikanen bij de America's Cup. Eerst het NWS-journaal Marjan Koekoek. Premier Rutte heeft de Tweede Kamer toegezegd dat over veel onderdelen van de kabinetsplannen opnieuw valt te onderhandelen met de oppositie. Maar de oppositie ziet over het algemeen nog niet genoeg beweging en vindt de premier op veel punten niet concreet genoeg. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is steun van oppositiepartijen belangrijk voor het kabinet.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 Rutte hield de Kamer verder onder meer voor dat Nederland er niet aan ontkomt... volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen. Volgens hem heeft de Europese Commissie Nederland al gematst. Een groot deel van de oppositie vindt dat het kabinet te krampachtig vasthoudt aan de 6 miljard. Rutte zei ook dat hij bereid is nog eens te kijken naar de inkomensverdeling en de belastingmaatregelen. Volgens een deel van de oppositie niveleert het kabinet te veel... en is voor bepaalde groepen de belastingdruk te groot.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 Vanmorgen schreef Ansaldo Breda in een pagina grote advertentie in een aantal kranten dat de Viera-treinen van de NS over een half jaar rijklaar kunnen zijn als de spoorwegen weer gaan samenwerken met de Italiaanse bouwer. De Russische homowetgeving is niet in strijd met het Olympisch manifest. Waarin staat dat niemand gediscrimineerd mag worden. Dat stelt een IOC-commissie die de afgelopen dagen in Rusland was. Daarmee is voor het IOC de kous af, omdat het comité niet mag oordelen over de wetgeving in het organiserende land. De Russische minister van Sport zei eerder dat de homowet ook van kracht is tijdens de winterspelen in Sochi. COC Nederland is woedend over de conclusie van de commissie. Het IOC wordt daarmee de handlanger van de homofobe Russische regering, vindt het COC. Het roept ook het Nederlandse IOC-lid Eurlings op om protest aan te tekenen tegen het standpunt.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 Dan nog het weer. Geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog en het is 15 tot 18 graden. Ook morgen en in het weekend geregeld zon bij ongeveer 17 graden. Wel zijn de nachten koud en is er kans op vorst aan de grond. En dan het verkeer bij Natsman. De meeste Fidesz is niet meer op de wegen rond Rotterdam en Den Haag. Dat heeft te maken voor een deel met een ongeluk op de A12 bij Gouda eerder vanmiddag. De rijbaan is daar alweer een poosje vrij. En bij Rotterdam zijn er een paar ongelukken gebeurd. Ook op de A4 ging het mis. Van Den Haag naar Delft. Er staat voor Rijswijk 4 kilometer stil. Daar zijn twee rijstroken dicht. Na 20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voorknopend Kleinpolderplein 6 kilometer na een ongeluk. Daar is nog één rijstrook dicht. De A325 van Nijmegen naar knopend Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 5 kilometer door een aandrijding met drie auto's. De linker rijstrook is dicht.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 Met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Je boekt een vakantie, je betaalt, je gaat op reis... en tot bij terugkeer op Schiphol wil je eigenlijk geen zorgen maken over geld. Door het faillissement van OWAD krijgen sommige vakantiegangers... ineens een rekening van hun hotel. Dus wij moeten niet gaan betalen. Ik denk dat het niet leuk zal vol hier aan de Bali. Irritaties en zorgen in een Turks hotel. Wij kloppen aan bij het loket van het hoofdkantoor van OWAD in Holte. En hebben we daarvoor contact met Wim Gramsma... woordvoerder namens de curatoren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we stap voor stap eens even kijken wat we voor de klanten... en de medewerkers van OWAT uh, kunnen opleveren aan helderheid. Want uh, als we beginnen met OWAT zelf... u hebt zelf in het verleden gewerkt daar als marketingdirecteur. Was het toen al duidelijk dat OWAT het moeilijk zou gaan hebben? Nee, de, alle, alle partijen die in de reiswereld werkzaam zeiden... En hebben het natuurlijk op hun tijd moeilijk. Die, die maat ik enorm in de afgelopen jaren. Of, die, geweest, het is een in de manier waarop mensen boeken en de manier waarop mensen zoeken. Um, maar dat ik deze vormen zou aannemen, dat, dat, dat heeft toch uh, niet een dus. Ja, verbaasd. Eh, verbaasd, verrast, zijn er heel veel mensen. Eens, ja. Als we ja. kijken naar de mensen die nu met O-Wat oh, op reis zijn, dan gaat het om zo'n 7000 mensen. Yep. Eh, is nu al duidelijk of deze mensen hun vakantie kunnen afmaken? En ook eigenlijk vooral hoe ze kunnen thuiskomen? Ja, dat, dat dat dat is duidelijk. Uh, want in principe geldt daar dat voor al die mensen die op dit moment uh, uh, onderweg zijn, die kunnen gewoon hun vakantie afmaken zoals gepland. Naar huis komen zoals gepland. En als ze daar problemen voordoen met het hotel, is uh, het de, de, uh, de SGR, de stichting Garantiefonds uh, reisgelden, die daar borg uh, voor staat. Dat uh, dat, dat uh, ...gelost wordt en uiteindelijk ook betaald wordt. Dus die mensen reizen mee eigenlijk onder de dekking van de FGR. Precies, dat weten we hier, dat kunnen we duidelijk maken. Maar dat is niet altijd even duidelijk op de plekken waar ze vakantie hebben. We hoorden net een vakantiegangster in Marmaris, in Turkije... ...die zich eigenlijk behoorlijk zorgen maakt over de manier waarop nu de rekening wordt betaald. Zij ik, die vakantie is betaald vooraf door OWAT. Die klachten horen we van meerdere mensen. Maar wat kunt u voor deze getroffenen doen? Nou, wat er vanochtend is gebeurd is dat uh, de, de SGR op haar site uh, een Engelstalig bericht heeft geplaatst voor alle leveranciers uh, van OAT... Waarin ook aan de leveranciers duidelijk werd gemaakt dat de passagiers die op dit moment in, in Turkije of in andere landen verblijven, uh, vallen onder het in van het SGR. En onze medewerkers ter plekke uh, zijn er bij de geweest en hebben ze ook geholpen. En sommige klanten hebben zelfs naar, naar hoteliers zijn gestapt: van kijk, hier, dit is de site van de SGR... ...het is het officiële bericht van de Stichting Garantie voor het Reisgelden. Die juist in dit soort situaties namens uh, zowel tour operators als onze en voor zover ik het begrepen is daarmee het, het probleem in heel veel gevallen opgelost. Nou, ik weet niet of het zo is dat het probleem dan is opgelost, want veel hoteliers zeggen van ja, dat kan wel zijn, maar we willen eerst gewoon een betaling van de rekening. Dus schiet u maar ja, voor. Dat, dat, was, dat is de situatie. Nou, dat, dat was vanochtend in een aantal gevallen het, het uh, geval. Uh, Daar is actie door de actie door de FGR ook genomen. En uh, uh, voor zover ik weet, voor zover ik, ik kan nagaan, dus daarna zijn een aantal van die soort, soort gevallen opgelost. Uh, nou, en, wij spraken uh, een uur geleden met iemand in Turkije die een brief van de Turkse hotelier kreeg van komt u betalen. Dus ik weet ja, niet of de situatie waarover u spreekt vanochtend nu al is opgelost. Kunt u, kunt u dat met enige garantie zeggen dat dat zo is? Nee, Ik kan het niet met, ik kan het niet met garantie zeggen. Nogmaals, ik ben, ik ben eh, een bordvoerder van de, van de uh, curatoren. Ik heb geen zicht over elke individuele passagier die op dit moment nog onderweg is. Nee, maar het zou zo moeten zijn dat met vroeg van de documenten eh, dat de SCR nu op de, de website verplaatst is, die kou zou... Zijn. Worden we worden op de praktijk nog her en der misschien dit soort getallen zich voelen Niet garanderen. Nee. Prima. De, de lijn is wat slecht, dus ik wil even t, tot slot even met u hebben over um, OWAT zelf. Is er al iets bekend over een gedeeltelijke doorstart, over een overna overname door een andere reisorganisator? Nee, dat is er niet. De, de, de curatoren hebben eigenlijk t, twee hoofdpunten laten vertrekken: dat is uh, het stellen van uh, vertrek van passagiers of aankomst van passagiers in de driehoek met de SGR. Dat is een ene taak. Een andere taak is uh, in, in ...in overleg te gaan met partijen die wellicht eventueel geïnteresseerd zouden kunnen zijn... ...om de Allard groep, of onderdelen van de Allard groep over te nemen. Er wordt met een aantal partijen gesproken, maar ik kan op dit moment nog niet zeggen... ...of dat met succes zou is. Precies, dus ook nog geen duidelijkheid over de het nee, rot van de 1750 dit dit dit is Dat is zo. Maar we zijn een etmaal verder en er zijn zo'n 80.000 reizigers... ...die nog uh, op vakantie moeten en die al geboekt hebben. Ja. En, en daar zal uh, natuurlijk uh, van beslissende invloed zijn of de activiteiten van Olaf door een derde partij overgenomen gaan worden of niet. Uh, dat is in feite even afwachten. Dat is het werk wat de curatuur op dit moment vindt. Dat zijn de gesprekken die zij op dit moment hebben ja. uh, met, uh, met partijen. Uh, als Olaf doorstaat, dan is het natuurlijk niet zo. mensen bent straks gewoon met Olaf op vakantie gaan als het één keer zover is... Uh, dat moet de andere kant op valt. Ja, dan zal dat niet goed zijn, maar ook dan is zeg maar de SG. De partij waar mensen hè, als ze al betaald hebben of deel van hun reis hebben betaald hebben, die reis dan op bezicht krijgen. Wim Gans, moeten boeken. Wim Gans, maar woordvoerder namens de curatoren. Hartelijk dank voor deze toelichting. Op onze website hebben we al die vragen en die antwoorden verwerkt in een uh, artikel dat heet uh, Geboekt bij OWAT, wat nu? U weet het adres, nos.nl. Problemen begonnen gisteren in Holten. Daar is vanmiddag Jozefien Trehi op het hoofdkantoor. Je bent het dorp ingegaan, je vertelt over de werknemers. Leeft het echt daar in Holten? Ja, ik heb net even een rondje gelopen door Holten. En echt iedereen die ik aanspreken leefde heel erg mee met het bedrijf... en met de werknemers. Luister maar eventjes. Ja, slecht nieuws. Slecht voor Holten, slecht voor de mensen natuurlijk. Maar ook voor de plaats Holten. He, zoveel industrie hebben we hier niet. Nou, als dan zo'n grote werkgever weggaat, dan uh, loopt het merkje wel, denk ik. Boekt u wel zo'n een reis daar? Ik heb één keer een reis geboekt van het voorjaar naar Spanje. Verder ga ik nooit op vakantie. Mevrouw bij de supermarkt. U kent mensen die daar werken? Ja, mijn schoonzoon. Het is, het is niet zo mooi als ze met dat bericht thuis komen. Maar wij hoorden het al voor die tijd op de radio. Kijk, voordat ze iets wisten... Na de tijd is het personeel pas ingelicht. Hij hoorde het om drie uur en om vijf uur hebben ze een mail thuis gekregen. De schoondochter. Of mijn dochter, die las het dus. En, uh, dat ja. is ook raar. Ja. ja, Maar ik kan niet exact zeggen hoe het verder gegaan is, want ik heb de schoonzoon nog niet gesproken. Dus uh, hij is wel weer naar het werk gegaan. Nou, dat vind ik heel knap voor degene die vandaag zijn gaan werken. Want uh, je moet toch maar afwachten uh, of je het geld krijgt. Maar waar het aan ligt, de bank krijgt het altijd op de kop. Maar uh, volgens mij uh, ligt het aan de zaak zelf. Ja, ja. Kent u de familie die het bedrijf runt? Jawel, ik, ken, uh, ik heb hem wel eens vaak gezien. Maar uh, nou ja, en verder ken ik ze van de foto's, maar verder dus niet. Nee, nee. Het is heel jammer. Meneer loopt hier met een rollator. U bent ja. de overbuurman. Ja, we wonen er tegenover, ja. U hoorde het nieuws ook gisteren? Ja, we zijn erg geschrokken. Het moet wel gek zijn als het straks na al die jaren... dan uh, het bedrijf weg is aan de overkant. Ja, wij zijn benieuwd wat er, uh, wat er gaat komen. Of er nou appartementen moeten worden of uh, andere dingen. Uh, ja. Oh, u kijkt al heel ver vooruit. Nou, een van mijn dochters die, uh, die is eigenlijk makelaar... maar die is bij een bedrijf gekomen waar ze dit soort... Uh, zaken verhandelen of uh, dat, er, dat het verhuurd wordt en verbouwd. De eenste dood is de andere brood. Nou, ze, zit, ze heeft de druk genoeg, hoor. Maar het is best mogelijk, hoor, dat het bedrijf uh, er wat in ziet. volgens nou, vooralsnog is de toekomst heel onzeker van het bedrijf. Hè. hoorden we dus net ook van de curator. Um, ik heb wel straks na zessen afgesproken met de burgemeester... om met hem te praten hoe hij de, de toekomst van Holte ziet zonder Oad. Ik ben benieuwd, want het is toch een fixture, zoals dat heet. Een icoon in dat dorpje waar jij vanmiddag bent. Josephine, tot later. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Met nieuws uit Den Haag althans, daar is het wachten op, want de kernvraag in Den Haag, vandaag in de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen, krijgt het kabinet genoeg steun van oppositiepartijen om de plannen door de Eerste Kamer te loodsen. Wilke Balm, jij volgt die Algemene Beschouwingen, uh, ze hadden even geschorst, zijn weer begonnen, weet premier Rutte de oppositie te overtuigen. Tim, daar lijkt het nog niet op. En dat ligt niet echt aan Rutte. Hij doet zijn uiterste best... staat er nog steeds bij alsof hij helemaal okselfris is... is sinds vanochtend half elf aan het woord opgewekt... slaat hier en daar kwink uiterst vriendelijk, doet verbaal toeschietelijk... Uh, doet hier en daar ook nog wel eens een concrete toezegging. Hij prijst de oppositie voor haar welwillende uh, houding... maar uh, die oppositie is desondanks nog steeds niet echt tevreden. Luister, eens maar, luister maar eens naar Arie Slob van de ChristenUnie. Het enige wat ik zie is dat de minister-president wel doorheeft... dat hij niet iedere keer uh, nee kan zeggen. Dus op kleine onderwerpen heeft hij wel her en der wat, wat toezeggingen uh, gedaan. Maar omdat hij niet aangeeft welke ruimte hij met zijn kabinet bereid is... om te creëren, financiële ruimte... Uh, is het dus nog totaal onduidelijk waar we dan uiteindelijk zullen gaan uitkomen. En dat vind ik onbevredigend. U zei, er staan heel veel deuren, alle deuren in dit gebouw staan open... alle handen zijn uitgestoken, maar uh, dat is het dan? Ja, dat leidt natuurlijk prachtig als je alle deuren openzet en alle handen uitstrekt. Uh, dat is natuurlijk ook allemaal heel mooi. Maar het moet tot iets leiden. Uiteindelijk moet het tot iets leiden. En dat moet van de minister-president komen. Hij moet bewegen, hij moet zeggen oké, okay, dit waren onze plannen. We hebben de oppositie gehoord, we hebben de tegenbegrotingen gezien... waar die nog niet zo heel veel aandacht aan heeft besteed overigens. En uh, ik ben bereid om, uh, om, om toch op die fronten daadwerkelijk aan te gaan passen. Dan kunnen we dat later wel invullen, maar dan laat je zien waar je naartoe wil. Nog niet gezien, kan nog komen, ik hoop het. Als het niet komt, dan zou het heel teleurstellend zijn. Ja, Arie Slop in gesprek met collega Ron Frezen... en ook Sibrand Buma van het CDA... die reageerde net in de Kamer buitengewoon teleurgesteld... op de toezeggingen die de premier tot dusver heeft gedaan. Dus mijn grote vraag is, wat is er eigenlijk vandaag nieuw gezegd? Is er enige indicatie dat de premier beseft dat hij een kabinet is... dat de koers zou moeten bijstellen om meerderheden te vinden? En zo ja, is hij ook bereid dat te doen... en te beseffen dat daarvoor ook het regeerakkoord niet meer heilig kan zijn? Boomer van Serie A, wilco belooft Weinig goed voor het kabinet. Ja, dat hoor je goed, uh, Tim. Het grote probleem is natuurlijk dat het kabinet de oppositie nodig heeft in de Eerste Kamer, omdat uh, VVD en Partij van de Arbeid daar geen meerderheid hebben. Nou ja, de minderheidspositie uh, van het kabinet in die Eerste Kamer, die probeert de oppositie in de Tweede Kamer maximaal uit te buiten, om zo groot mogelijke invloed te krijgen op het beleid. Ze proberen echt de hoofdprijs binnen te slepen. Het debat begint nu ook net met pech tot uh, zelfs een beetje geprikkeld te worden. Maar anderzijds, het probleem is ook dat het kabinet wil vasthouden aan de afspraak met de sociale partners en aan 6 miljard bezuinigen. En dat wil de oppositie allemaal niet. Die willen van die sociale partners af, die willen ook van die 6 miljard af. En Bram van Ooyik van GroenLinks, die voorspelde al dat Rutte... het onverenigbare probeert te verenigen en dat dat nu eenmaal niet kan. Nou ja, en het is inderdaad op dit moment de vraag... of dat gaat lukken ergens in de loop van de avond of de nacht. Precies, als de vermoeidheid gaat toeslaan... en de eerste tekenen van verslapping misschien... tot hele leuke politieke uitspraken leiden. Je bent erbij, Wilco Boom. Dank je. Bijna Bij de AWB, waar staan de files? Ja, vooral bij Rotterdam op dit moment na een ongeluk op de A20... naar Hoek van Holland, bij het knooppunt Kleinpolderplein. De weg is wel weer vrij, maar we zien het inmiddels ook al vastlopen... op de A16 vanuit Breda naar bij de Van Brien noordbrug Verder is er een ongeluk gebeurd zojuist op de A4... van Den Haag naar Delft bij Rijswijk. Dat veroorzaakt 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Het is bijna tien voor half zes. Robin van Helsum, beter bekend als de Bosjongen, moet een taakstraf van 150 uur uitvoeren. Robin kwam twee jaar geleden in zijn eentje naar Berlijn en zei dat hij vijf jaar lang met zijn vader in een bos had gewoond en dat hij zijn geheugen kwijt was. De Berlijnse jeugdopvang hielp hem aanvankelijk, maar kwam er later achter dat hij het hele verhaal had verzonnen. Correspondent Tim de Wit was bij de rechtszaak vandaag in Berlijn. Daar zat hij, de bosjongen die nooit in een bos woonde. In de rechtszaal wist de 21-jarige Robin zich moeilijk een houding te geven... met al die camera's en fotografen op zich gericht. Het was voor het eerst dat de media hem van dichtbij konden zien. Opvallend was dat hij zijn haar had geverfd. Zwart en met hele goedkope verf, want het was door de regen uitgelopen op zijn linkerwang en in zijn nek. De Duitse jeugdzorg wilde 30.000 euro op hem verhalen. Voor alle gemaakte kosten, zei een woordvoerder van de rechtbank. Het kost geld om de jonge onder te brengen. Er is medische betreuung, betreuung door sozialarbeiter. En de kleinste teil waren bare geldleistingen: kosten voor onderdak, medische kosten, een maatschappelijk werker. En hij had zelfs wat cashgeld gekregen totdat bleek dat hij zijn verhaal had verzonnen. Gelukkig voor hem mocht de pers de zaak niet in de rechtszaal volgen... omdat Robin volgens het jeugdstrafrecht werd behandeld... en dus recht had op privacy. Na een uurtje kwam de woordvoerder van de rechtbank naar buiten. Het verhaal tegen de Angeklagten is ingesteld worden. Ihm is die wijziging erteilt worden 150 Stunden gemeinnützige arbeid af te lijsten en aan tijd te nemen. Er is geschikt, zei hij. Robin krijgt 150 uur taakstraf en hoeft de 30.000 euro die de Duitse jeugdzorg van hem eiste niet meer terug te betalen. Want zo oordeelde de rechter: als hij zich zonder dit verhaal als dakloze had gemeld, had hij dezelfde zorg gekregen. Dus een boete was eigenlijk overbodig. Als de wordt het verfahren endkundig ingesteld. en daar geldt niet uit voorbeschaft. Even later komt Robin zelf de zaal uit. met een krant voor zijn gezicht. Robin wil je iets zeggen? Maar geen woord tegen de pers. Vele camera's achtervolgen hem nog richting de lift. En dan is hij verdwenen. Waarom hield hij zich toch zo lang verborgen? En waarom verzon hij zijn geschiedenis? antwoorden daarop blijven uit. Ik wil daartoe geen Einzelheiten nennen, want dat heeft veel met zijn persoonlijke achtergrond te tun. Nu, zoveel: er was obdachloos en er zijn problemen in zijn leven. De rechtbank wil er alleen over kwijt dat hij moeilijke tijden achter de rug heeft en dat hij daarom als dakloze naar Berlijn is gekomen. Robin zou in Nederland een torenhoge huurschuld hebben gehad. En daarnaast overleed zijn vader vorig jaar. Hij leeft in Duitsland, meer zeg ik zo niet. Ook om gronden van de privatsferen. Robin werkte in Berlijn tijdelijk bij een hamburgerketen. Maar verdween daar weer nadat de Bildzeitung hem daar had ontdekt. Wat hij nu doet is onbekend. Alleen dat hij ergens in Duitsland woont. En na die 150 uur taakstraf kan hij weer het leven leiden dat hij wil. En dat is waarschijnlijk zo anoniem mogelijk. De bosjonger, die geen bosjonger bleek te zijn. Een verslag was dat van correspondent Tim de Wit. We moeten te veel betalen voor onze energierekening. En dat komt door de sluiting van vijf kolencentrales. En door het energieakkoord, zegt de autoriteit, consument en markt. Toch blijft dat akkoord staan als een huis, zegt minister Kamp. Wat blijft er over van dat energieakkoord? Alles. Het energieakkoord dat is een heel groot samenstelsel... van allerlei afspraken die we gemaakt hebben voor de lange termijn met veel partijen.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 Dit zijn centrales die het milieu ernstig belasten en die dus gesloten moeten worden. Maar er wordt gezegd, mijn energierekening stijgt. Ik moet veel meer geld betalen. Ik denk dat het zo is dat wij nu net voor heel veel geld moderne kolencentrales hebben gebouwd. En dat we ook moderne gascentrales hebben. Die worden maar voor een deel van de tijd gebruikt. Dat kost ook geld. Het is veel verstandiger om die centrales die modern zijn en die weinig milieubelasting hebben... om die optimaal te gebruiken. En oude centrales die veel stoffen uitstoten die echt slecht zijn voor ons allemaal, om die veel minder en niet meer te gaan gebruiken. Maar dat is de afspraak die in het energieakkoord is gemaakt. Ik ga alle afspraken in het energieakkoord uitvoeren, ook deze. En ik zal dus met de ACM overleggen op welke wijze dat kan. ACM heeft ook aangegeven dat zij best willen praten met mij over de manier waarop dat geëffectueerd kan worden. En dat gaan we dus doen. Ik ga gelijktijdig ook met de Europese Commissie praten. Want ook uh, Brussel heeft er een opvatting over. Dat vind ik ook erg interessant. En we gaan ook met hen bespreken hoe we het uh, het beste aan kunnen pakken. Maar moeten wij nu betalen voor een speeltje van een milieubeweging? Nee, het is zo dat uh, het milieu is ons uh, gezamenlijke belang. En als wij uh, een heleboel centrales hebben in Nederland... en een paar zijn er oud en die geven veel belasting van het milieu... en de anderen zijn modern, die staan er ook... en die geven weinig belasting voor het milieu... dan is het in ons uh, gezamenlijke belang, financiële belang, gezondheidsbelang... om die oude centrales uh, buiten uh, gebruik te stellen. Dat gaan we dus ook doen. Ja, maar ik zie het op mijn nota, de energierekening gaat omhoog. Zeker, maar die energierekening die gaat omhoog omdat wij in Nederland de transitie maken van de fossiele energie naar de duurzame energie. Wat zegt u tegen GroenLinks? Want die maken zich natuurlijk ook zorgen. Daar gaan we volgende week hier in de Kamer een debat over houden. En ik zal tegen GroenLinks zeggen dat die afspraak om de oude centrales te sluiten, die blijft wat mij betreft gewoon overeind staan. En daar is mijn beleid op gericht. Want u heeft ze nodig, hè, GroenLinks. Ik heb iedereen nodig in de Kamer. Er is brede steun voor het energieakkoord, zowel hier in de, in de Kamer als in, in de samenleving. We hebben er met heel veel partijen een afspraak over kunnen maken. Maar ook hier in de Kamer wil ik graag de steun hebben van zoveel mogelijk partijen. GroenLinks of niet, D66 of niet. Ik wil ze graag allemaal hebben. Minister ministerkamp van Economische Zaken in gesprek met Peter Blok. Misschien hebben we het gezien de afgelopen weken, want het was een wedstrijd die lang duurde daar in San Francisco, de Americas Cup. Nou, gisteren pakte het Oracle Zeilteam USA op spectaculaire wijze. Die trofee Team Nieuw-Zeeland werd met 9-8 verslagen na een 8-1 achterstand. Yeah, the stars and Oh yeah, baby, zegt die Amerikaan erbij. Was op NBC natuurlijk. Sportliefhebbers noemen het nu al de comeback of the century. Iemand die weet hoe het voelt om de America's Cup te winnen... is Pieter van der Nieuwehuizen. Pieter van der moet ik zeggen. En die gaan we bellen na half zes. En hoe was jouw business trip naar Manchester? Oh, perfect. In één dag op en neer. En ook nog een mooie deal gesloten. Ondernemers boeken KLM Business Deals. Europa Retour vanaf 199 euro.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 Dit is Radio 1. Bijna half zes het nationaal Journaal, Marian Koekoek. Premier Rutte heeft de Tweede Kamer toegezegd... dat over veel onderdelen van de kabinetsplannen opnieuw valt te onderhandelen. Maar de oppositie verwijt Rutte dat hij weinig concrete handreikingen daarover biedt. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... is steun van de oppositiepartijen belangrijk voor het kabinet. Een groot deel van de oppositie vindt dat het kabinet te krampachtig vasthoudt... aan de 6 miljard aan bezuinigingen. De rechter in Moermansk heeft het voorarrest verlengd... van een van de Nederlandse actievoerders van Greenpeace. Over de andere is nog niets bekend. De Greenpeace-medewerkers werden gearresteerd... toen ze actievoerden bij een Russisch boorplatform in het Noordpoolgebied. De Russische homo-wetgeving is niet in strijd met het Olympisch Manifest... waarin staat dat niemand gediscrimineerd mag worden. Dat stelt een IOC-commissie. Omdat het IOC niet mag oordelen over wetgeving... is daarmee voor het IOC de kous af... De Russische minister van Sport zei eerder dat de homo-wet ook van kracht is tijdens de winterspelen in Sochi. Homo-organisatie COC vindt dat het IOC zich opstelt als handlanger van de homofobe Russische regering. Op het nieuwe vliegveld Twente zal vanaf 2016 per uur één vliegtuig opstijgen of landen. Dat verwacht het consortium dat aan de slag gaat met de ontwikkeling van Twente Airport. De handtekeningen daarvoor zijn vandaag gezet. Geluidsoverlast moet minder zijn dan toen er nog militaire toestellen op Twente vlogen. En de curatoren van OAT zijn met meerdere partijen in gesprek over een mogelijke doorstart. Concrete interesse is er nog niet. FNV-bondgenoten zegt dat onderdelen van het bedrijf interessant kunnen zijn voor andere bedrijven in de reisbranche. Vooral de bussen. Toeristen die via OAT op pad zijn, wordt aangeraden om niet zelf rekeningen te gaan betalen. De kosten zijn hoe dan ook gedekt. Tot zover. Gert Hustre met de Weerswachting. We zijn vandaag in koelere lucht terechtgekomen. Te dat is goed te merken, want er zijn stapelwolken en af en toe schijnt de zon. Vanavond en vannacht houden we wolkenvelden, blijft droog, de wind waait uit oost tot noordoost en voert dus relatief droge lucht aan. Er kan een enkele mistbank ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het helder. Het wordt wat kouder dan de afgelopen nachten, het koelt af naar 8 tot 5 graden, de laagste temperaturen in het binnenland. En morgen is er veel zon. In de loop van de dag ontstaan er ook wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt morgen 15 graden in het Noordoosten tot 18 in Limburg. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 2 tot 3. In het weekend verandert er niet veel. Het blijft droog en er is veel zon. Het wordt beide dagen zo'n 15 tot 19 graden. Alleen zondag moet u rekening houden met een stevige oostenwind. Windkracht 5 à 6 Dat is heel goed mogelijk. Na het weekend houden we droog najaars weer met veel zon. Ben dan Spaan bij de AWB. Waar staan de files op dit moment? Wijnand heeft het overzicht niet paraat op dit moment. Of hij heeft het wel, maar hij is er even niet. Wellicht later. Nee, daar is hij. Wijnand, net op tijd. We waren een beetje vroeg, sorry. Ja, het staat in totaal 170 kilometer file. Tim, de meeste file staan bij Rotterdam. Er is een aanrijding geweest op de A20 naar Hoek van Holland... bij knooppunt Kleinpolderplein. En dat zien we vooral nu nog terug op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Er is ook een aanrijding op de A4 van Den Haag naar Delft. Bij Rijswijk 6 kilometer file, 2 rijstroken zijn nog dicht. En verder valt nog op de drukte op de N11 leiden richting Bodegraven voor Alfa aan de Rijn. 5 kilometer verder is eigenlijk nog een erfenis van een omleidingsroute voor een aanrijding op de A12 bij Gouda. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Wilt u ook tot 30 besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl.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 4 over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-kanaal. Ook een hoger beroep heeft de Liberiaanse oud-president Charles Taylor 50 jaar gevangenisstraf gekregen. Verslaggever Joris van der Kirikhoff was bij de uitspraak eerder vandaag voor dat speciale hof voor Sierra Leone in Leidsendam. De uitspraak van het hof in Leidsendam van achter naar voren. I agree. De rechters in het hof van beroep I agree. zijn het met de uitspraak eens. I agree. 50 jaar dus. I agree. Net als een eerste aanleg. The appeals chamber affirms. De sentence of 50 years imprisonment imposed by the trial chamber. Taylor moet gaan staan als hij de uitspraak hoort. Mr. Taylor, will you please rise. Strak in het pak. En nauwelijks bewegend luistert hij naar die uitspraak. Mr. Taylor, you may be seated. En als hij dit hoort, heeft hij een uur lang gehoord wat hij zelf ontkent. Al die betrokkenheid bij de oorlog in Sierra Leone. De kindsoldaten waarvan hij gezorgd heeft dat die hebben kunnen moorden 50.000 doden in totaal in Sierra Leone. Hij heeft er allemaal van geweten. Hij heeft er, zo zegt het hof van beroep hier, zijn eigen rol in gehad, een rol die uiteindelijk tot 50 jaar gevangenisstraf leidt. You rely into the trial chamber's conclusions that Mr. Tiller is individually criminally liable for the crimes charged in the indictment. And found proved beyond reasonable doubt. En waar de rechter, de voorzitter van het hof van beroep, geen enkele twijfel over heeft. Was proved beyond reasonable doubt. Deze zin kwam regelmatig voor in het vonnis. The appeals chamber further found that there was extensive evidence on the record. 50 jaar gevangenisstraf zonder enige twijfel. Proved beyond reasonable doubt voor Charles Taylor. De man is middels 65... gaat waarschijnlijk naar een gevangenis in het Verenigd Koninkrijk. Je praat door over de zaak met journalist Bram Postumes. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bericht regelmatig over West-Afrika... vanuit standplaats Dakar in Senegal. Je was vele malen in Liberia en Sierra Leone. Onomstotelijk bewijs horen we dus voor de oorlogsmisdaden van Taylor. Wat, wat voor bewijs is dat dan? Nou, dat is vooral bewijs van heel veel getuigenverklaringen. En uh, in de loop van dit proces, moet je niet vergeten... heeft de aanklager er ook van alles aan gedaan... Om de persoon van Charles Taylor te verbinden met die misdaden die hij in Sierra Leone begaan. En vroeger zou je zeggen begaan zou hebben. Inmiddels hebben de rechters dus bevestigd dat hij het gedaan heeft. Maar het blijft altijd een lastig probleem, want het is weliswaar natuurlijk altijd van horen zeggen en van een hele grote stapel getuigen. Inclusief bijvoorbeeld het voormalige model Naomi Campbell die daarvoor werd opgeroepen. Maar goed, er zijn nog andere redenen waarom deze uitspraak eigenlijk helemaal niet als een verrassing komt. En die zijn? Nou... Het was al langer staand beleid van de twee grote financiers van dit speciale hof voor Sierra Leone, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, dat Taylor uit die regio West-Afrika weg moest en ook weg moest blijven. Ik was zelf in 2000 op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, State Department, toen de tijd onder het presidentschap van George W. Bush. En toen werd mij al te verstaan gegeven dat de Amerikanen van hem af wilden omdat hij een probleem was. Niet alleen in de regio, maar er waren ook geruchten en aanwijzingen dat hij. Met die handel in illegaal gekregen diamanten. Het zij in Liberia zelf, het hetzij van andere bronnen... inclusief zelfs Sierra Leone... dat daar geld mee verdiend werd... en dat met dat geld onder andere... een netwerkje van Al-Qaeda werd ondersteund. In ieder geval was het volstrekt duidelijk... bewijs of geen bewijs, maar dat was het denken... van de Amerikanen en daarom moest hij weg. Nou ja, bewijs of geen bewijs. Dat bewijs is volgens... dit hof wel degelijk geleverd. En als we luisteren naar Amnesty International... minder politiek gedreven dan de State Department... wat jij beschrijft in Amerika. Amnesty zegt dat dit een grote stap is... als het gaat om de straffeloosheid bij oorlogsmisdaden in West-Afrika? Nou, dat is dus nog maar de vraag. Want Het, het is niet alleen bijvoorbeeld uh, um, de voormalige advocaat van Charles Taylor... Courtney Griffiths, die heeft gezegd... het gaat hier in eerste instantie niet om het vaststellen van schuld... persoonlijke schuld van Charles Taylor... bij wat er in Sierra Leone gebeurd is. Het is bijvoorbeeld ook een Senegalese rechter... die bij de vorige ronde een, een decente mening, een afwijkende mening heeft gegeven. En daarna in een zeer groot uitgebreid interview... Uh, met een collega van mij in Dakar heeft gezegd... ik twijfelde over de bewijsvoering. Ik wist niet zeker of dat inderdaad echt 100% hard te maken viel... in een court of law. En met die straffeloosheid, daar moet je dan dus vragen bij gaan stellen. Je moet je dus afvragen of een dergelijk hof... wat op een politieke reden gegrondvest is... Um, of dat hof dan inderdaad wel de manier is en de weg is... om die straffeloosheid inderdaad uit te bannen. Nog even los van de vraag, hoe selectief die... Uh, die, die, die strafvervolging dan ook nog een keer wordt toegepast? Ja, je blijft daar vrij bij houden. Als we kijken naar het feit dat het nu hoe doen ook de eerste keer is dat een internationaal hof in hoger beroep vondens wijst tegen een voormalig staatshoofd. We hebben het over Liberia. Wat zijn daar de reacties? Nou ja, er zijn een aantal reacties in Liberia, die kun je ook weer oppikken via de sociale media, waar uitgebreid van gebruik, uh, gebruik gemaakt wordt. En bij de vorige uitspraak was ik zelf in Liberia en kon ik ze zelf optekenen. Er zijn een aantal uh, visies natuurlijk, Eén visie is uiteraard toch, nou ja, opgeruimd staat netjes, hij is opgeborgen, hij was slecht voor het land, hij was slecht voor de buren, blij dat hij weg is. Je moet ook niet vergeten dat Charles Taylor in Liberia... nogal wat volgelingen blijft houden. En die vinden dit natuurlijk allemaal heel erg vreselijk. En ook nog vreselijk oneerlijk. Hun man is weg. Maar er is in Liberia nog een derde opinie. En die opinie is eigenlijk meer een vraag. Waar zijn wij in dit hele verhaal? Want vergeet niet, dit hele proces gaat over wat zich in... Buurland, Sierra Leone... Af afgespeeld heeft. Precies, want wat betekent dit voor de toekomst van Liberia? Want wie stellen dan deze vraag? Dat zijn bijvoorbeeld de mensen die in het verleden verschenen zijn voor uh, de Truth and Reconciliation Commission, de waarheid en verzoeningscommissie in Liberia, die verteld hebben wat er onder leiding van Charles Taylor maar niet alleen hij, ook heel veel andere bendeleiders die toen de tijd daar huis hielden wat er hun was aangedaan waar blijven die in dat hele verhaal? Taylor zal nooit voor een gerecht in Liberia of voor een gerechtshof speciaal opgericht voor misdaden in Liberia verschijnen... want hij gaat voor de rest van zijn leven de gevangenis in. Ja, maar hebben de Liberianen dan zelf niets ondernomen... om met dat oorlogsverleden in het reine te komen? Is er een oorlog die in 2002 is afgelopen? Ja, 2003, hè, toen Taylor toen ja. zelf vertrok. Ja, dat was dus inderdaad die waarheids- en verzoeningscommissie. Dat is een, een, een heel rondreizende karavaan geweest... die door het hele land is geweest... om uh, verklaringen op te tekenen van mensen... die hadden geleden onder wat hen was aangedaan. Uh, mensen wiens dorpen waren platgebrand, mensen die uh, ledematen verloren hadden. Er waren de meest verschrikkelijke dingen gebeurd. Ik ben zelf bij een aantal van die zittingen geweest toen de tijd. En ook degenen die het gedaan hadden. En die werden vaak in de zaal met elkaar geconfronteerd. En daar kwamen soms uh, buitengewoon hartverscheurende tafereelen uit... wat je je kunt voorstellen. Alleen het probleem is het volgende. Die waarheids- en verzoeningscommissie heeft in 2009... zijn rapport uitgebracht. Dus een vuistdik papier. En uh, daarin staat dat iedereen die op de een of andere manier... met het leidinggeven aan troepen in die oorlog... of het financieren van die oorlog is betrokken geweest... mag zich niet meer kandidaat stellen... mag niet meer uh, doen aan het bekleden van een openbare functie. Eén van die mensen die daarop staan... is de huidige president, Ellen Johnson Sirleaf. Oké, okay, dus uh, dat blijft toch dagelijks doorspelen, hoe dan ook. De man om wie het ging, uh, Charles Taylor. Ook een hoger beroep veroordeeld. 50 jaar gevangenisstraf voor deze ex-president. Bram Postumes, hartelijk dank. All <laughs> U had het al gehoord dat geluid. We laten het nog een keer horen. Want het is mooi. Het is spectaculair zoals de Amerikanen zeggen. Want Team USA heeft gisteren in San Francisco op het water daar bij de Golden Gate Bridge de America's Cup gewonnen. Team Nieuw-Zeeland werd met 9-8 verslagen. En het was spectaculair, want Nieuw-Zeeland had een voorsprong genomen van 8-1. Pieter van Nieuwhuizen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat een geluid, hè? Horen we. Ja. Want zo gaat dat dan bij die wedstrijd. U, u weet hoe, het, hoe dat voelt om de America's Cup te winnen. Won de Race in 2003, in 2007. En dan zie je nu de Amerikanen winnen. Hoe hebt u zelf deze editie beleefd? Ja, heel spannend. Ik, ik heb alle wedstrijden bekeken natuurlijk. En, nou uh, oh Ja, zeker. En? Ja, ongelooflijk spannende wedstrijd. Uh, uh, uh, heel close natuurlijk. In het begin uh, zag iedereen dat Team New Zealand natuurlijk heel sterk uit de box kwam. En uh, een verrassende wending natuurlijk halverwege het evenement uh, dat uh, Oracle toch een hele sterke comeback maakte. Oracle uh, is de naam uh, van het Amerikaanse team, even voor de zuidelijkheid. Exact, exact. En uh, ja, ongelofelijke comeback uh, was, uh, was eigenlijk niet verwacht. Het uh, was, was eigenlijk verrassend, vond ik, uh, dat ze niet sterker aan het evenement begonnen met de performance. Maar dat ze toch, uh, toch hebben kunnen omdraaien is zeer ongelofelijk, ja. Want wat zegt dat over deze topseilers? Want je begint dan die finale tegen Nieuw-Zeeland met twee punten achterstand. Je komt op 8-1 achter. En dan wil je gewoon acht wedstrijden, acht duels tegen Nieuw-Zeeland op rij. Hoe kan dat? Ja, het is uh, wat ik al zeg, het was heel verrassend dat ze dat ze niet zo snel uit de box kwamen, dus de eerste paar wedstrijden. Uh, maar dat betekent dat ze uh, ja, toch uh, met de analyse die ze hebben gedaan van hoe Team New de boot voert... en uh, analyse van haar eigen boot, uh, hebben ze toch nog een andere versnelling kunnen vinden... op de manier van uh, de boot op een andere manier te zeilen. En uh, misschien de, de tuning van de boot. De boot heeft natuurlijk heel veel opties met uh, hoe de boord zijn en de roeren en dat soort dingen. En de, de setting van de reken. Er zijn natuurlijk een heleboel factoren die erbij spelen. Uh, ja, hebben ze toch de juiste versnelling gevonden. En uh, ja, heel indrukwekkend. Want snel gaat het, meer dan 70 km per uur. Ik was zelf eind juli in San Francisco en zag daar die boten, die katamarans... over dat water scheren en die vliegen dan echt. Maar dan zeg ik er als leek bij, ik vond het wel ontzettend moeilijk om het te volgen. Dat is wel veranderd nu met de graphics en de manier waarop het in beeld wordt gebracht. Is dit ook een soort doorbraak voor het populiseren van de zijsport? Uh, ik hoop het wel. Uh, ik denk, uh, dat, dat was ook sowieso de bedoeling. Ik bedoel, uh, het hele idee achter het hele concept dat ze hadden... en, uh, en de, de visie van Larry en uh, van Russell... Uh, was natuurlijk om de sport uh, meer open te maken voor het publiek... en uh, meer verstaanbaar... Dus uh, meer begrijpen van uh, hoe het werkt. Uh, de, de sport was natuurlijk in het verleden uh, was vrij complex. Het hele metrace. Uh, ze hebben dat een stuk simpeler gemaakt. De uh, graphics heeft natuurlijk heel veel geholpen. En de, de setup van de baan uh, voor de wedstrijden. Dus uh, ik, ja, ik denk dat het toch een stuk duidelijker is geworden voor iedereen. Uh, ook voor hemzelf als ik er naar kijk. Uh, het is een stuk simpeler om, om dingen te begrijpen. Ja, en Larry is Larry Ellison, de miljonair... die 100 miljoen dollar heeft gestoken in dat team. En dan een boot heeft waarbij 11 bebandingsleven... Zijn er maar één Amerikaan. Dus wat voor Amerikaans succes is dat dan? Nou, ik denk dat het toch een Amerikaans succes is. Het is natuurlijk niet alleen de, de zeilers aan boord. Uh, er, er was nog één andere zeiler, natuurlijk uh, John Kestakie, die de eerste paar wedstrijden heeft gevaren. En uh, ook nog iemand van de achtergraad, uh, Tom Slingsby, die, uh, die half Amerikaans is. Uh, maar buiten dat... Uh, kijk, de, het is niet alleen de, de elf zeilen. Het is dus een heel groot team. Uh, ik weet niet hoe groot het team aan het eind was. Maar er was waarschijnlijk 150, 200 mensen bij betrokken. Me en een heel groot ontwerpteam. Uh, daar zitten uh, waanzinnig veel Amerikanen in. Ja. Uh, de, de hele planning... Het uh, is, is natuurlijk een heel stuk meer complex... dan alleen het bootje varen op uh, de dag zelf. <laughs> dat is ook wel zo. Nou, ze, ze zijn erin geslaagd. met ook aan boord... de Nederlander Simeon pond. Ik dank u hartelijk Pieter van Nieuwenhuizen... over de Amerikaanse overwinning in de America's Cup. Het zeilen met die zeilen snelle katamarans. Op sommige plekken in Nederland gaat het niet snel. Waar de snelwegen? weinig zwanen Nou zeker. Met 180 kilometer file is het toch een vrij drukke avondspits. Maar het is wel ongelijk verdeeld. Want bij Amsterdam is heel weinig aan de hand. Terwijl de verweg de meeste files bij Utrecht... en zeker bij Rotterdam en Den Haag staan. was bovendien een aanrijding op de A4 richting Delft... bij Rijswijk Centrum. Dat veroorzaakt 8 kilometer file vanaf Soeterwoude. Gelukkig zijn de rijstroken wel weer vrij. Verder valt op de file op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Voor Hardingsweld griesendam 5 kilometer. Ook dat kwam door een Ongeluk, maar de weg is ook daar weer open. Het Overdiek op Twitter. Een opmerkelijk moment tijdens de algemene beschouwingen. Vandaag een discussie tussen premier Rutte en Geert Wilders. En die laatste legde een verband tussen de miljardensteun aan Griekenland... en de bezuinigingen op de zorg in Nederland. Rutte was het eens met Wilders dat ouderen goed verzorgd moeten worden, maar... Tegelijkertijd doet de Wilders mij mee steeds meer denken... aan het tijdschrift Arts en Auto. U weet wel, het bij elkaar brengen van twee... Totaal niet gerelateerde onderwerpen. U kent dat tijdschrift, arts en auto. Dat is hier de oudere zorg en Griekenland. Ze hebben werkelijk niets met elkaar te maken. Echt niets met elkaar te maken. Zij, de premier, en dat leidde tot een tweet van Apelstaart Joost Vullings. Onze collega in Den Haag. Kleine 12.000 volgers. En zijn 2763, de tweet was deze. Bestaat het blad arts en auto nog? Marian Ensling, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van arts en auto. En bestaat u nog? Uiteraard. Gelukkig. ...oplagen van 110.000 mensen. Dus dat lijkt me dat het nog zeker wel bestaat. Precies, en zo was uw plossing in de nieuws vandaag in ja, Den Haag. met dank aan meneer Rutte. Ja, is dat goede reclame? Nou, dat, dat lijkt me wel. <laughs> Arts en auto, drie keer werd het gezegd. Wilders riep het ook nog, ik word de hele dag gebeld... En uh, dat lijkt me dan heel handig, toch? Uh, ja, misschien wel. Elke reclame is natuurlijk goed. Maar hij vroeg zich wel af, arts en auto... twee van die onderwerpen die echt helemaal niks met elkaar te maken hebben. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik u bel. Want het blijft een mysterieuze titel van een blad... dat dan volgens u zo goed draait. Ja, het is ook een heel mysterieuze titel. En ik moet u eerlijk zeggen, toen ik de hoofdredacteur werd... dacht ik, het gaat helemaal niet alleen over auto's. En het blad gaat helemaal niet alleen naar, uh, naar artsen... Dus moet daar niet eens een andere titel komen, maar daar was ik snel voor genezen. Oh, want hebben vorige hoofdredacteuren ook geprobeerd, vergeefs? Nee, die hebben dat helemaal niet geprobeerd. Maar op het moment dat je door hebt dat die titel zo ontzettend sterk is. zoals u vandaag ook weer heeft gehoord. in de algemene beschouwingen. dan, is, dan getuigt het wel van kamikaze-neigingen om zo'n merk, wat al 90 jaar bestaat, uit de lucht te halen. Oké, okay, want u hebt het wel even overwogen. Nou, toen ik daar net kwam, toen dacht ik... dat zou eigenlijk toch anders moeten. Maar ik ben er volledig van genezen. En waar vinden we dan uh, informatie over auto's in een artsenblad? Waar u dat vindt? Ja. Gaat het ook echt over auto's? Want waar komt dan nou, dat die titel vandaan? Er zijn pagina's die gaan over auto's. Ja, waar, komt, waar wat is de historie van arts en auto? De historie is dat in 1924 door twee artsen en een dierenarts... een vereniging werd opgericht uh, voor artsautomobilisten omdat ze graag een goede schadeverzekering voor een auto wilden. En die hebben die vereniging opgericht... en die telt dus nu 114.000 leden. Allemaal zorgprofessionals, niet alleen artsen. En die vereniging, daar zit een bedrijf aan. En wij voorzien, uh, dat bedrijf dat heet VVA... en wij voorzien zorgprofessionals van diensten en producten. En daar gaat het uh, met name over. En die auto, die nou, hoort er daar gewoon gaat bij. Ja, het helemaal vanuit... niet over, want het plat is onafhankelijk natuurlijk... Ik ben een rechtgeaard onafhankelijk journalist, dus ja. daar gaat het helemaal niet expliciet over. Maar wij maken voor die, uh, voor die hele grote groep leden maken wij een uh, verenigingsplat. Alleen dan een plat met een enorme oplage. Ja, en wat voor auto rijdt dan de doorsnee arts? Nou, dat zou ik eigenlijk niet eens weten, want ik weet helemaal niks van, van auto's. Zijn ze wel goede automobilisten artsen? Dat kan ik ik ook niks over zeggen of ze goede automobilisten zijn. Ik bemoei me niet met het uh, aantal schadeafhandelingen bij VVA. Dus daar weet ik helemaal niks van. Maar ik denk dat ze aardig rijden. Misschien een goede reportage voor de eerstvolgende editie. Wanneer komt die weer uit, Arts en Auto? Weet, altijd het eerste weekend van de nieuwe maand. Nou, stuur er eentje naar het toortje, zou ik zeggen. Dat gaan we zeker doen. Hoofdredacteur van Arts en Auto. Dank u wel. Dag.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 Een luchtballon heeft gisteravond in Tilburg voor paniek gezorgd... toen hij een noodlanding maakte in de wijk Stokhasselt-Noord. De ballon kwam naar beneden tussen de huizen. Bloedlink vertelde een ooggetuige aan een verslaggever van Omroep Brabant. Er kwam een, uh, ineens een hoop herrie kwam er, uh, uit de lucht. En dan bedoel ik dus die brander. En toen ging ik kijken, en toen zag ik dat hij hier bijna in het hofje ging landen. Toen ben ik naar buiten toe gerend. En toen heb ik even meegeholpen met de mand aan de grond zetten. En hij scheerde maar net over de boomtop en over de auto's heen. Maar hij heeft helemaal niets geraakt. Ik moet dus wel een complimentje geven aan die blondvader, want dat was echt wel een kunstig man. Volgens de piloot raakten de twaalf inzittenden van zijn mandje niet in paniek. Iedereen heeft de landing zonder klierschuren overleefd. De ballon moest een noodlanding maken omdat de wind ineens wegviel. De landing lukte zo goed dat de piloot applaus kreeg van de buurtbewoners. Jawel. Op de voorpagina van het Parool aandacht voor de uitvaart van culinair journalist Johannes van Dam. De populaire culinair expert en de gevreesde restaurant recensent zoals de krant hem beschrijft. Vrienden, bekenden en bewonderaars namen in de Lutherse kerk in Amsterdam afscheid van Johannes van Dam. En ook vandaag ontbrak zijn favoriet, de kroket, niet. Hoewel het er even naar uitzag dat de gemeente het bakken van kroketten op de stoep van de kerk zou verbieden. Het bleek gelukkig een misverstand. Van Dam is vanmiddag in kleine kring gecremeerd. Tientallen Pakistanen hebben het eilandje bezocht dat dinsdag ineens opdook bij de zware aardbeving in het zuidwesten van het land. Dat is te lezen op de website van Sky News. Het eilandje ligt zo'n vijf kilometer uit de kust en is volgens geologen zo lang als een voetbalveld en zo breed als een tennisveld. Zo'n 100 bij 20 meter, dus schok ik. Diezelfde. Ja, wat zei je? Ja, klopt wel. Ja, oké. Okay. Diezelfde geologen waarschuwen ook trouwens dat het eilandje gevaarlijk is. Uit de grond komt methaangas vrij en rond het eilandje drijft dode vis een veegteken. Toch lieten de bewoners van een kustdorpje zich niet weerhouden, net als militairen van de grenstroepen die even snel een Pakistaanse vlag op het eilandje neerzetten. Overigens zijn er de afgelopen jaren wel meer van die eilandjes verschenen na een aardbeving, de meeste zijn weer weggespoeld in het regenseizoen. Archeologen denken dat ze het oudste gezicht ter wereld hebben ontdekt. In een fossiel van een vis die 419 miljoen jaar geleden in zee zwom. Diverse media schrijven over de ontdekking, die uitgebreid wordt besproken in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het gaat om een vis die aan zijn hoofd een kaak, een mond, twee ogen en een neus heeft. Dat lijkt logisch, maar tot dan toe, we spreken over bijna een half miljard jaar geleden, hadden vissen nog geen kaak. Wetenschappers zeggen dat ze nog even moeten wennen aan het idee dat deze prehistorische vis een verre voorouder van de mens is. En als er ooit. Een film komt over Bill Clinton. Kan Bono van U2 de hoofdrol spelen? Gisteren bleek bij Fox News dat Bono een goede imitatie van de oud-president kan geven. Hij kwam naar de Oval Office. En ik dacht dat hij een of was van zijn eigen roadcrew. Hij uh, was niet echt really right. Actually, Ik voelde dat ik de rockstar op die occasion. Heel goed van Bono, die klinkt heel goed. Bestie Dan krijgt Clinton vandaag de kans op revanche. En hij blijkt aardig bedreven in het imiteren van Bono. I've been singing so long and screaming loud at these concerts that I'm hoarse. <laughs> so I gotta be careful with my voice. That's why all my charities only have three-letter names. <laughs> Bono, alias Bill Clinton zegt, uh, ik vertaal het nog even... dat hij al zo lang zo hard heeft gezongen dat hij schor is. En vandaar dat al zijn goede doelen een naam hebben met maximaal drie letters. Nou, ik vond hem uh, een stukje minder, hoor, die imitatie door Clinton ja, van Bono. Van Bono beter, ja, inderdaad. Ja, precies. Ja, nou, dan kan hij dus ook, behalve zingen. Hij <laughs> ja. heeft veel geld verdienen. Ja, hoe? Bono uit Ierland. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de divisie. RKC Herakles. En hij heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. AZ PSV. Ja, wij zitten in. Utrecht Roda. Dat is het 2-1. Ajax en Digos. Als hij had een lat zeg. Oei, Vermeer verslikt zich daar. En texwolle. Nou. En het doelpunt is daar. bij de tweede bal. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.